De FIFA is direct een onderzoek begonnen. Volgens Blatter is bij de krant informatie opgevraagd. En voor de organisatie van het WK in 2018 is ook Nederland samen met België in de race. Het weer vanavond en vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag eerst droog met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen. En het wordt 11 graden. Dit was het NOS.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 Spiraatje, adem van geest in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 a stranger They open wide just for you you need for this to be all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 Een mailtje van een van de mensen die was gekomen. En die had nog een vraag over meditatie. Oh, okay. Dus dat was heel leuk. Ja. Ja. Zie je, zo werkt ja, het. En gaan ja. mensen nog uh, in grote getalen over naar het Zen-boeddhisme? Nou, wat dat voor gevoel afwachten. Af ja. Maar dat is ook niet de bedoeling van de lezingen. <laughs> het <laughs> is vrij. De onderwerpen zijn vrij. Dus het ja. is dus niet een, uh, een zieltjeswinnerij of zo. Heb je de baas nog gesproken? Van Ananda, was hij er ook bij? Die was er ook bij, Wat vond hij ervan?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 Hmm. Je hele dag door. Dus op je meditatiekussen doe je eigenlijk zo weinig mogelijk. Dus mensen die uh, een beetje lui zijn of al veel te druk. Daar is, zijn een ideale methode voor. Ja. Lekker niks doen. Lekker niks doen. Dan maar dat is moeilijk hoor.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 doen. Dus als die gedachten komen en die belemmeringen, laat ze maar gewoon. Ja, want in het boeddhisme heb ik ook gehoord dat je zelfs straf kan krijgen voor bepaalde dingen, toch? Straf voor bepaalde dingen? dingen? Moet je even uitleggen? Nou? Ja, nee, <laughs> ik ga dan stukjes lezen. Ja? En dan, uh, iets, als je dat niet helemaal juist doet, dan mag je weer iets anders niet. Tenminste, zo, zo heb ik dat begrepen. Er, dus, er zijn bepaalde sancties tegenover, maar als ik dit hoor, is het gewoon...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 Peraak.nl ja. Je hebt ook een boek, toch? Dat jij ja. heeft oh. Nou, dat zijn die boeken die... Uh, ja, Richard Die ik aan het uh, begin, uh, begin zei. Is het misschien leuk om dat... Rob even op de website te zetten, de boeken. Ja, want... Dan gaan we nou. de boeken die jij hebt geschreven... Fijn. gaan we gelijk even Kijk. op de website zetten. <laughs> en we zetten ook meteen jouw uh, twee... Uh,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 Met de actie wil een Belgische vakbond protesteren tegen een reorganisatie bij het goederenvervoer. Die gaat volgens de bond honderden banen kosten. Door de staking rijden er vanavond minder treinen en ligt morgen alle treinverkeer in België plat. Nederlandse intercitytreinen gaan dan niet verder dan Roosendaal en de Thalys van Amsterdam naar Parijs rijdt ook niet. De Chileense mijnwerkers hebben vandaag bij de ingestorte mijn een eucumenische dienst bijgewoond om hun redding te vieren. Het is de eerste keer dat de mijnwerkers de mijn weer terugzagen. Veel van hen waren al gelovig en sommigen werden het pas doordat ze zo lang opgesloten zaten. Woensdag werd de groep gered na ruim twee maanden ondergronds te hebben geleefd in de ingestorte mijn. Sommige mijnwerkers hebben een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en andere mochten direct naar huis.